1 uur met het NOS-journaal. In Kiev zijn duizenden aanhangers van Mikhail Saakashvili de straat op gegaan. om te demonstreren tegen president Poroshenko. Ze eisten dat hij opstapt. Ook in andere steden in Oekraïne is gedemonstreerd. De ex-president van Georgië en de stateloze Saakashvili had opgeroepen tot het protest. Hij werd afgelopen week in Kiev opgepakt en uitgezet naar Polen. Saakashvili beschuldigde de regering van Oekraïne van corruptie. Hij woont inmiddels in Nederland met zijn vrouw... die de Nederlandse nationaliteit heeft. Een aantal leerlingen die de Schippartij op een school in Florida hebben overleefd... organiseert volgende maand een protestmars in Washington. Ze willen strengere wapenwetgeving. De scholieren hopen dat andere scholen zich aansluiten. De piloten van Transavia gaan komende ochtend staken. Van 6 tot 12 uur leggen ze het werk neer. Dan staan in totaal 30 vluchten gepland, de meeste vanaf Schiphol...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 Het weer in het oosten kans op lichte vorst, overdag meestal bewolkt... maar eerst in het noorden lichte regen of motregen... later ook in het zuiden en westen van het land. Het wordt 5 tot 7 graden. Vanaf dinsdag droog en meer zon. En s'nachts gaat het matig vriezen. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 19 februari 2018. Het is 1 uur en 2 minuten en 6 seconden. Tot twee uur vannacht is dit het programma Zwarte Prietpraat... van de publieke omroep voor Weldenken, Nederland en dergelijke. De technicus is Anne Bakema, Damiendo Faglaneweigel en San Giorgio Blanc... nemen de telefoon aan, printen de mail uit, clearen met zieke media webcam... en doen allerlei, weet ik veel, andere nonsens daar. Vrouwtje, de jonge wethouder en leidstrijger van het CDA. Almere is mijn gast. En ook een revisitaldien huppelt hier rond. Dat is een van die twitteraars. Die zegt, ik wil komen kijken. zeg, kom maar kijken. Ja, en verder, ik weet niet. Uh, waar woon je? zuid -Oost. Amsterdam. Oh, Oké, okay, dus je kan niet de Almere stemmen. U kunt bitteren naar Z pp op 1 of hashtag zwarteprietpraat uh, het e-mailadres is voor mails andere mailadressen lezen we echt niet en telefoonnummer is 0800 1121. en de manager van Patrick's fanpage bierboek deel 2 komt in oktober dit jaar uit, vindt u het leuk om al wat eerder weten wat erin te staan als u vragen hebt kunt u hem stellen en de luisteraars ook fijne uitzetting Conchita Kroonkop, managervrouw van Patrick's fanpage bierboek, maar Conchita dan moet je wel zeggen hoe die mensen die vragen moeten stellen, want dat weet ik natuurlijk niet. Ik ga u belooft, er zijn wat bellers, maar er zijn ook wat tweets... die ik moet voorlezen, want er zijn een paar uh, heel leuke bij. Uh, uh, mijn favoriete, il Flitso, de Chagrijn... Uh Prim is gewoon een lach-asiaat die op westerse kosten... het sociaal en democratisch gedrag misbruikt. Gelijk aan de PVV en F-Forum voor Democratie. Echt triest, dit soort mensen. <laughs> ik vind het altijd heerlijk als hij zo'n mesh. Weet ik eerlijk. Het sceptische muts zegt aardige vento, die Erik van den Burg. Jammer alleen dat hij bij de VVD zit. Geloof ik ook niet in Amsterdam te stemmen. Ik kies Schubben Kutteveen Lokaal. Ik weet niet wie dat is. En, eh... Um, uh, uh, even kijken. Uh, ja, hier is het. Hans Visser. Mevrouw De Jonge, ik heb uw verkiezingsprogramma gelezen. Mijn conclusie, 27 pagina's met algemene opmerkingen. Wat zijn zaken die het CDA onderscheidt van an andere partijen? Noem er maar drie. Moet ik de antwoord op Als u wil, graag. Dames en heren, hier is op de vraag van Hans Visser... de ongebreide reclame van Jonge. In elk geval kan ik al twee noemen, Hans Visser. er uh, beleid om oudere werkloosheid aan te pakken... en om huiselijk geweld tegen te gaan... en om iets te doen aan de armoede. Dus daar heb ik al drie al. Maar ga gaan verder? Uh, dat zijn er inderdaad drie hele belangrijke. Maar ik snap dat... Uh, dat begrijp ik wel hoor, dat, uh, dat uh, meneer wat... Uh, concrete punten mist. Uh, want daar leent een verkiezingsprogramma zich wel... maar ook weer niet voor. Uh, maar ik wil wel een paar heel concrete punten noemen. Uh, wij, hebben dingen, uh, wij, wij staan voor dingen die heel dicht bij mensen uh, uh, staan. Uh, dus bijvoorbeeld bestrijding woonoverlast. Uh, dat, dat, uh, dat, is, dat is een beetje als huiselijk geweld, zou ik maar zeggen. Uh, dat is een onderwerp waar eigenlijk heel veel mensen last van hebben... en waar relatief heel weinig aandacht voor is. Terwijl dat een heel pijnlijk onderwerp is. Want het is heel pijnlijk voor degene die er last van heeft. Dus mensen die rondom een overlastgever uh, wonen. De buren van San Giorgio hebben inderdaad ook last van ze herrie. Ja. Nou ja, je kan de ja. grapjes grap, over maken. Uh, en soms is het ook allemaal een beetje maar. hysterisch gedoe. Ja, maar, maar soms is het echt waar. En dan maakt het je... Uh, als je huis onder water staat en je kan geen kant op... is het echt een doffe ellende. Maar je? je die overlast veroorzaakt, doet dat vaak ook, omdat hij het leven eigenlijk niet zo goed aan kan Nee, maar in ik zei een mooi voorbeeld geven van hoe, hoe, je, hoe, hoe, hoe je kan omgaan met, met overlast. Uh, uh, hoe, hoe, hoe je mensen. Ik, ik, ik had mijn buurvrouw, uh, Gerda, en, en, en het was, ik, was een warme zomerdag. En niemand was nog thuis. Ook was middags. En het was echt zo pra Dus ik had een boek, een glaasje rum. En ik heb mijn achterdeuren opengezet en ik heb de muziek aangezet. En ik had de Hindi pop band Junior's met het lied Dit doet echt zo'n herrie. Lied en ik had die CD keihard. Dus ik lees, lees mijn boek, ik zit en uh, ik mijn rum en de muziek heerlijk. En op een gegeven moment is mijn rum op. Dus ik sta op om mijn rum bij te vullen. En ik zie mijn buurvrouw zitten. Ik zeg, oh, sorry, heb je last van die muziek? Zeg, ah, oh, ik zag je zo genieten. Ik, denk, ik ben naar binnen gelopen, ik heb de muziek zachter gezet. Dus als iemand zo overlast veroorzaakt... Ik heb ook een andere buurjongen, uh, uh, Joep... die gaat dan zijn muziek keihard zetten. Dan denk ik, laat Joep maar... Ja. En dan zie ik hem uit. En dan zeg ik... Goh Joep, je hebt me toch weer geholpen. Want je hebt me tering herrie laten horen... die ik anders nooit zou horen. Zegt hij, hey, oh sorry, wat is het? Wel. Ik zeg, nee Joep, van jou kan, dat is het geen probleem. En dan zet hij het zelfs achter. Dus het is ook de manier hoe je Zeker. omgaat met je buren. Dus als je burenman herrie maakt... kan je ook Zeker. tegen je buurman zeggen van... Hey, Sorry, ik bedoel, mijn buren heb ik een goede man mee, maar ik was jarig. En toen had ik een groep, mannen, een mannen diner, of een mannenavond met veel alcohol. Toen was op drie uur s'nachts een olle van 78 aan het schreeuwen... dat het socialisme moest. En <t Bold> dat was ongeveer jouw verhaal. En tegen een van mijn jonge vrienden, die hij helemaal kapitaal... En toen klopte de buurvrouw even aan en al die jaren lacht Toen zei ze van, uh, Prim, het, het is drie uur. Ze zei, oh, sorry, toen hebben we het opengebroken. Want we waren zo in ons enthousiasme dat vergeten... dat het door de weekse avond om drie uur was, terwijl we mijn verjaardag zaten te dus het gaat erom: het gebeurt, maar je kan de politie bellen, of je kan een van je buren aanspreken. Maar dat is denk ik niet de overlast waar ik het over heb. Want oh. ik heb het niet. Dat vind ik een beetje de, de truttige overlast, die ja. inderdaad veroorzaakt wordt doordat we uh, uh, zelf alles willen ja. kunnen doen waar we zin in hebben. En ja. vooral geen last willen hebben van de buren. Ja. En daar ben ik helemaal met je eens. Dan moet je op een hutje in de hei gaan wonen. Ja. En, uh, en niet in de stad. Dus uh, we hebben zelf vijf kinderen. En ja. die uh, uh, geven feestjes. En, uh, je ziet er is niet uit als een moeder van vijf kinderen. Dat compliment moet ik je meegeven. Dankjewel. Uh, maar ik heb ze wel. Ja. En, uh, Hoe uh, uh, Tussen de 23 en de 13. Oké. Okay. Dus, uh, ja, mijn oudste is 31, mijn oogst is 22. Ja. ja. ja dus, uh, dus die maken ook uh, lawaai. Ja. Uh, uh, en wij houden ook wel van uh, gezelligheid. Ja. Um, en, en dat gun ik mijn buren ook. Dus da daar gaat het niet om. Maar het gaat wel over het groeiend aantal mensen... wat echt in de war is. Ja. Uh, dat is, ja. En... Uh, en uh, waarvan onze theorie en filosofie nu is... die moeten allemaal zelfstandig thuis blijven wonen... zo lang mogelijk. Ja. Daar zitten ook mensen, uh, demente ouderen ja. uh, bij... die bijvoorbeeld de hele nacht televisie kijken... Ja. omdat ze dag en nachtritme verstoord is. Ja. Omdat ze van ellende niet meer weten wat ze anders moeten doen. Ja. Maar die... Ze zijn ook een beetje dovig, dus die staat ja. keihard. Ja. Ja, ja. Dan piep je echt wel anders. Nee, dat, als is, je... waar. dat is Dat is inderdaad dat een ander. Ja. En dat is erg voor degene die het dus thuis niet rooit. Ja. En het is erg voor degene die er omheen wonen... die er helemaal kierwit van worden. Ja. Dus moeten we echt serieuzer gaan nemen. Ja, nee, ik, dit wat je zegt... Met, met, dat is iedere keer wat ik weet... Ja, nou, je hebt zelf voor de in de zorg... op een gegeven moment hebben ze dat beleid... wie werd opgenomen hè, in het kader van de bezuiniging gezegd... want iemand in een in, in, inrichting kost veel meer geld... moet je mensen gaan wonen... in Zuidoost hebben we dat, dat er aanleunprojecten zijn... en dan als iemand vergeet zijn pilletje te nemen... slaat hij iemand in elkaar... en dan komt hij voor de rechter terwijl ja die man eigenlijk de verpleging moet iedere ochtend langskomen... om te zorgen dat hij zojuist juiste medicijnen kreeg dus, en dan worden wonen ze begeleid wonen ja. dat en zo en ik als ze zelfstandig wonen is het nog erger maar als, als, als meneer het verkiezingsprogramma goed gelezen heeft dan heeft hij uh, uh, nou of als we het goed hebben opgeschreven laat <lacht> ik zo zeggen uh, uh, dan dan zie je ook dat we ons uh, precies om die reden uh, wat jij nou zegt Prem uh, ons zorgen maken want ja. een deel van de mensen die nu zo in de war uh, zijn, wordt natuurlijk veroorzaakt doordat we de GGZ-voorzieningen veel te snel hebben afgebouwd. Vroeg de jongen, ik kende je niet voor vandaag, maar je zegt allerlei dingen die me uit mijn hart gegrepen zijn en waar ik eigenlijk nooit over praat. Dat ik ergens, maar dit, dit zijn al die dingen die ik heb gezien. Maar we gaan het weer doen, hè? we leren er niks van. Nee, want dat, dat is dus, de mens. Uh, ik, ik heb je vroeg of er nog veel oh, mensen nou, gaan bellen. Okay. Moet je ja. kijken, er zijn vier ja. bellen. Ja. Ja, ja, ja, Bas, nacht, zeg het maar. Hallo, met Bas Blankert. Ik ben een uh, oudere participant van 53 uit Amsterdam. Ja. En ja, ik vraag me altijd af wat je dit soort dingen Ik Ben een participant, wordt die tot de werklozen gerekend of tot de werkenden? Uh, Meer tot de werklozen, ja, zeg het maar. Een participant? Uh, uh, uh, iemand die onder de participatiewet valt, bedoelt u dat? Ja, dat ben ik. Ja, uh, maar in Amsterdam, hè, die voeren het anders uit dan jullie in Almere. Ja, uh, maar als u een bijstandsgerechtigd uh, bent, dan uh, valt u onder mijn uh, ja, vleugels. Ik ben ik ooit geweest. Maar dus tegenwoordig ga je 24 uur ga ik naar kantoor. Ja. ja. En dan krijg ik 1 euro per uur op mijn uitkering erbij. Ja. Maar heb ik al een keer bijvoorbeeld... Ik ben heel tevreden, twee leuke kantoortjes. Maar dat je bijvoorbeeld... Die, die dat is minder dan de vergoeding. Als je in de tram stapt, ben je al duurder uit. Dat vind ik een beetje vreemd ja, yeah. uh, Ik ben it's... ook de, van de Melkertbaan ooit weggelopen... want het was toch net iets minder dan de bijstandsnorm voor gezinnen. Bas heeft al een keer gebeld, maar het vervelende is... Bas, je zit in Amsterdam yeah. en daar moet je moet echt de SP... De, ze voelen het anders uit, want ik weet dat... Ja, ik de SP... De... Nee, maar Bas, het gaat erom. Ik heb je al vorige keer gezegd. Hele, uh, er moet bedemacht. een regeling zijn waar jij je, je reiskosten ik kan... Ik moet eens praten met mijn leidinggevende over die... Uh, de nee, je moet ook gewoon anders naar de inloopavond van de SP gaan. De wethouder daar vliegend hard of zo. En tegen hem zeggen, vriend, hoe zit het nou hiermee? Want ja. je kan wel bellen naar de raad, Want de Almere... <coughs> Oké, okay, dank je Bas. Ik ga, ik ga uh, vrouwtje nee, vragen. Nee, ik vind de participanten een fijne groep die toch een beetje wordt ondergewaardeerd en, uh, maar fijn dat u... Dat u dan oké, okay, dankjewel Bas. Oké, okay, uh, mevrouw je hoe doen jullie Almere? Als ik een bijstandsuitkering heb... en je gaat die participatiewet, dat is een wet van de vorige regering... dat mensen een ja. inspanning moeten verrichten... om zo ze weer terug te brengen naar het arbeidsproces, zeg maar. En als je echt niet kan door psychische reden of wat... dan zeg je, oké, okay, maar dan heb je toch wel een leuke bezigheid... waardoor je uit dat huis komt en bezig bent. Hoe voeren jullie het uit? Als iemand naar een baantje gaat, krijgt hij zijn vergoed? Uh, dat hangt af van de omstandigheden van het geval, maar dat is uh, zeker mogelijk. Als okay. dat uh, nodig is, is dat mogelijk. Maar dit is een hele, wel een hele brede vraag die je uh, stelt hoor. Ja, omdat Bas dat zegt. Maar, van, ja, ik, ik, kijk. Als, nou is, ja, het, het... als ik een bijstadsuitkering heb, ik ben 56 of Il Flitsel, zo in uh, uh, Almere wonen. Hij is ja. werkloos, hij is 50 plus, hij meldt zich aan voor een bijstadsuitkering. Wat gebeurt er? Uh, nou, dan wordt er eerst een rechtmatigheidstoets gedaan. Dus of ja. je wel uh, uh, in aanmerking komt voor ja. die uh, uitkering. Diana vervolgens... heeft me gelaten op ja. punt heeft me weggetrapt. Ik heb geen vermogen, niets meer. Geen Ik, huis. Ja, geen ja, huis. Geen, ja. dan, uh, Ik huur een uh, kamer bij uh, een van die PVV-stemmers uh, die... En, en Die dat eigenlijk... dan weer wel doen. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, nou ja, daarna uh, gaan wij, uh, dan, dan, uh, krijg je een klantmanager bij ja. ons. En uh, uh, dan word je eigenlijk gecategoriseerd. Dus er wordt gekeken uh, wat voor perspectief we voor uh, jou zien. Of je ja. op korte termijn terug kan in het arbeidsproces of dat dat wat langer Laat gaat. Laat u even uh, zeggen, mevrouw in mijn gelaat: Ik ben van het padje af. Ik ben zwaar alcoholist. Uh, uh, ja. Ik ben licht vervuild. Uh, uh, uh, ja. uh, en ik heb geen zin meer in het lieven. Yeah. Nou, dan scoor je niet heel hoog in nee. de categorie uh, direct bemiddelbaar naar ja. de arbeidsmarkt. Hm. En wat we gedaan hebben de afgelopen vier jaar, dat is wel echt een grote koerswijziging. En dat is, denk je ook echt anders dan bijvoorbeeld in Amsterdam, um, is dat wij hebben gezegd, de mensen die wat makkelijker bemiddelbaar zijn, die laten we over aan Randstad. Dus ja. wij, hebben, uh, wij zijn met Randstad in zee gegaan en die krijgt een grote categorie van ja. die... Uh, ik kom niet bij Randstad, want ik ga al die jongen, de, de Zodat, consulenten gaan versieren en zo, omdat ik ja. eenzaam ben en niet weet hoe het oh, moet. Ja, ja en ik weg. ben de oudere iets of vrouw ja. weg. Ik ben 56 ja. en ik ben aan de drank. Oh, het is en, uh, academisch, kan ja, ik is niet mijn hele uitkering. Mijn hele uitkering gaat aan de bruine rum op. Ja, uh, verwaarloos mezelf, uh, uh, geen nieuwe kleren. Kijk, wat wij eigenlijk hebben gezegd, uh, en dat was een diep gekoesterde wens uh, van mij ook. Um, goed CDA-uitgangspunt overheid scheelt voor de zwakken. Ja. Uh, dus je moet als overheid er zijn voor diegene waar niemand anders meer... Ja, maar, ik ben, maar, maar vertel me hoe het in de praktijk gaat. Want je vertelt het nu nou, heel dat mooi. zal ik je vertellen. In de praktijk ja, wat In wat, wat de gebeurt meeste me. gemeenten... Nee, van Almere. De meeste gemeenten, dus ook Almere tot voor kort... zijn alleen bezig met de mensen die ze snel kunnen bemiddelen. Ik weet het. Dus daarom ben en ik... En de mensen die niet snel bemiddeld prim, worden... wie gelaten is door zo vrouw, vervuld... Vallen, en... Die vallen in een uh, andere categorie, ja. die krijgen een uitkering... en dat was het dan. Oh, dus ik word geen participantwet? Uh, en daar hebben wij een verandering in Ja, gehad. en wat is er nu veranderd voor en wat mij? wat er nu veranderd is, is dat er iemand met je mee gaat kijken. Ja. van wat is de reden dat jij nu. Mevrouw heeft me gelaten. niet aan het werk kan. Mevrouw heeft me gelaten, ze is er vandoor gegaan met de lelijke blanke PVV-stemmer. Ja, nou daar kunnen we dan betrekkelijk weinig aan doen. Ja. Maar het is wel vreemd dat je daardoor aan de alcohol gaat vervuild. Uh, ja, omdat uh, ik hier zit heb in liefde. Mevrouw uh, was alles. Dus. Ik, ik deed alles voor mevrouw, want zij was de inspiratiebron van me. Dus, dan moeten we toch misschien eens gaan kijken of we je kunnen helpen met verwerking van uh, deze tegenslag. Dus jullie, want, jullie geven me een psychiater cadeau? Uh, dat zou kunnen. Oké, okay, en die hoef ik dat niet te kunnen. betalen? Uh, dat hangt er een beetje van af, Want, want ik heb mijn principe... ziektekostenverzekering ook niet betaald. En er loopt ook weer een boete daarvan. Want ik dacht, ja, bekijk nou, weet het maar. je, Dan geven we de moed op, daar komt het <laughs> eigenlijk al neer. Nee, maar kom je niet dan in? Dus hebben jullie ook al schuldsaneringsprogramma voor zo iemand? Ja, nou ja, wat we, wat we gewoon... Dat is wel echt serieus. Uh, uh, wij, hebben het accent, wij zijn het accent echt aan het verleggen... van mensen die makkelijk bemiddelbaar zijn. Die laten we eigenlijk aan de markt over. En, en we willen ons concentreren op degene... Uh, die echt veel probleem hebben. Ik heb als advocaat toen voor een paar mensen dat gedaan. Samen met uh, mensen van buurt... van uh, bewonersverenigingen wat echt helpt, is dat je mensen kwamen dan, dan niet... ik het financiële gedeelte. Dus alle rechtszaken die dingen... Maar dan ging ik bellen en brieven schrijven en als advocaat en ook regelingen aanbieden. En dan betaalde ik vanuit mijn advocatenrekening... iedere maand 10 euro, want dan heb je... Hè? en dan moest die man... en dan merkte je na drie, vier maanden... Als er zo eromheen staat, je haalt de hoofdpijn van het juridische weg. Voor al ja, gezegd tegen die man. Die schulden vooral. Ja, die schulden vooral. Voor, Schuldenskilling. Ja, ja, maar als, als, je goede, als je een goede advocaat hebt die de tijd ervoor neemt en iedereen aanschrijft en dreigt met rechtszaken en ook nog publiciteit. Maar daarnaast is er iemand die meeloopt. Gewoon zegt: joh, oké, okay, je vrouw heeft je gelaten. Laten we gaan kijken naar een dating-site. Laten we kijken, uh, je gaat naar de kringloopwinkel. Dus het is het, is het terug op weg helpen. Aandacht geven. Het aandacht geven. En, en ik, ik, ik merk het bij de oud-staatssecretaris Robin Linschoot... toen hij vooral ziek was. Kijk, zo'n hooggeplaatste man. Hoe die geval is, omdat hij aangiefde... zijn En ze zag hoe, hoe ver from Friday eruit zag... toen hij bij die rechtbank aankwam. Ja. Maar hard brak. Maar je ja. ziet psychische oorzaak. Dan... Ja. Oké, okay, we hebben nog een heleboel mensen. We, we, ja. gaan, we gaan nog even één bellen. Maar het, het, okay, we gaan naar Samira. Uh, Samira, ik laat jou voor de blanke Germaan gaan. Dus de blanke germaan moet wachten. Je bent belangrijker dan de blanke germaan, zeg het maar. Nou, wat een eerweg, jongen, jongen. Ja, ja. ja. Uh, oh, Prem, wat, hoe snel jij kan praten achter elkaar. Ik zou daar eens moe van worden. Ik ja. is eigenlijk een vraagje. Ja. Um, er is heel veel woningnood in de grote steden. Ja. Dan vraag ik me altijd af... waarom wonen een dame en een heer van bijna 70 in een eensgezinshuis... Met vier slaapkamers en daarboven bungelt een mevrouw met een basje op het balkon waar twee kindertjes in zitten. Waar heb je het over, Samira? Nou, dat, dat, dat er heel veel scheef wonen is. Ook in Almere, ook in Den Haag waar ik woon. Het is echt verschrikkelijk. Maar Samira, scheef wonen in huurhuizen als scheef wonen in koopwoningen? In, in, in huurhuizen, echt in huurhuizen. Ik kijk naar mevrouw De Jonge en jij wil weten hoe het zit met scheef wonen in Almere en wat zij eraan kan doen. Nou, maar weet u, dan, dan, dan bungelt er een mevrouwtje op vier hoog met allemaal jonge kindjes in een badje op een balkon. En dan beneden woont iemand, twee oude mensen met een overwoekerde... Oh, ik kan er, nou ja, ik kan, er, ik kan er echt niet over uit. Oké, okay, dus... ik begrijp hem, Samira. Dank u wel voor je vraag. En wie, wat ga je stemmen in, de P in Den Haag PVV? Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Oh, doe ja, denk in mee in Den Haag. Heel... Uh, ik dacht het wel, ja. Oh, maar op wie ga je stemmen dan, denk ik, in Den Haag? Uh, op wie ga jij eigenlijk stemmen? Ik ga in de Amsterdam op de VVD stemmen op Erik van den Burg... de witte man die lijsttrekker is. Oké, okay, nou, dan zoek ik ook een Erik in Den Haag. Ja, dan moet je wel een goede vinden. Oké, okay, dankjewel hoor, Samira. Nou, Scheefvonen, hoe doen jullie dat? En dan gaan we naar de Blanken gaan maken. Uh, wij hebben niet, uh, ons grootste probleem is niet dat er uh, te veel mensen uh, uh, met een te hoog inkomen in een te goedkoop uh, huis uh, nee. uh, wonen. Ons grootste probleem is dat er gewoon veel te weinig uh, sociale huurwoningen zijn. Ja, jullie hebben veel koopwoningen uh, en weinig sociale huurwoningen. Uh, nou, we hebben niet, heel, niet per se heel weinig, maar we hebben er in ieder geval te weinig. Wachtlijst is acht jaar. Uh, in Almere? In Almere. Ja, wachtlijst voor sociale huurwoningen is acht jaar. Ja, Luister, dat vroeger gingen mensen gigantisch. naar Almere omdat ze geheus konden vinden in Amsterdam. Ja. Maar in Lelystad zijn er nog veel sociale huurwoningen. vrij, maar daar wil maar je wel Maar Wij wonen. willen deze mensen niet kwijt. Dus wij zijn nou als een dolle, uh, de simpelste oplossing is namelijk meer goedkope huurwoningen bouwen. Ja, en Almere heeft ruimte om te bouwen. En dat, uh, dat zijn we aan het doen. Maar je moet ook niet uh, bang zijn om eens wat anders te doen. Hè? Dus om uh, uh, uh, meer gedeelde woningen uh, te bouwen. Uh, meer studiootjes te bouwen. Meer appartementen te bouwen. Uh, ja, nou, luisteraar, weet u. Ik, ik, ik vond Almere echt niet drie keer. Maar iedere keer als ik het zie hoe ze... Groeien en hoe ze dingen doen. En Ali B. woont er en Jurgen. En ik, iedere keer zeg ik tegen Ali, ik mag Ali heel ergens wel. De visionairs, hoorden. hè? De visionairs. Ja, maar, maar, maar, maar ik wilde Jurgen, ik zeg ook tegen Jurgen, ja. maar goed. Uh, ze gingen ooit daar gewoon Ik woon in Amsterdam, zuid ik er heerlijk. Ik zou het niet weg willen. Kunnen we het muziekje starten voor de Blanke Germaan? Langs lang, slank, atletisch gebouwd. Wat is dit? De de blanke Germanen zijn de onderdrukte categorie in dit land, vrouwtje de jongen. En toen is er een lobby gestart. de Bakema is zo'n blanke German, maar die is gelukkig. En, en, en die Batavira-huggenoten, die nemen het allemaal over. Dus een van de weinige blanke Germanen is via, ik weet niet, van hoger hand. En die moet ik iedere uh, uh, op kwart of voor één eigenlijk steeds laten inbellen. Oh ja, zodat hij wat kan zeggen. Dus ja. in blanke German, wat wilt u kwijt? Nou, ik, ja, eigenlijk een hele hoop. Ik, ik, ik ben eigenlijk een, een, bijna een geradicaliseerde germaan <laughs> tegenwoordig. <maar> geradicaliseerde. <laughs> het niveau van uw gesprek vandaag heeft me een beetje gekalmeerd. Dat ik toch weer denk, nou ja, het, het kan nog. Het gaat nog. Hè. We zijn weer een beetje op de goede weg. Ja, maar zij is ook een blanke germaan, hè, Friese. Ja, precies. Dus we, we gaan de goede kant op. En u heeft mij deze week zeer verrast zonder... Dat u dat wist. Want vorige week had u het over Prins Bernhard en u gaf een uitweiding over zijn daden. En nog geen 24 uur later verschijnt een, een nieuwe zoon van Prins Bernhard op de televisie. <laughs> dus dat had u echt goed gezien. Ik en... heb het niet gezien. Waar was hij op televisie? Hij was bij uh, mijn zuster Jinek. Oh, wanneer? Maandag. Oh. Dus het was echt nog, nou, uh, ja, wat zullen we zeggen, 23, 24 uur later. Zat hij daar. Hij had een heel boek geschreven over hoe hij de zoon was van Bernhard. En nu hoefde hij de man maar aan te kijken of hij zegt... dat is waar. Ja. Dat is de regel. Ja, ja, daarom wordt dit programma nu weer zo goed beluisterd. Ik moet wachten op de luisters, even, zodat ze weer sky-high gaan. Precies. Dus dat heeft u gewoon echt, echt goed, goed voorspeld en gezien. Dat ja, dit... ik ben immers de profiet van de Germaanse kerk, hè? Precies. En ja. dat. Dat heeft u weer bewezen. En nu gaat u het weer bewijzen. Want vandaag is de vrede van Westminster getekend, 1674. Ja. En dat is eigenlijk het moment dat wij dus uh, formeel afstand namen van Nieuw Amsterdam en Suriname. In de plaats. Onze... <laughs> Een van de domste deals die jullie ooit hebben gedaan, hè? Ja, het, het, het, het, het, het, was niet, het was niet bij te slim, maar nee. ja. Dat... Maar het is ook niet getekend door een Blanke Germaan. Het waren de Batavieren die dat hebben getekend. Het waren de Batavieren met de Kelten. En ja. over de Kelten moeten we het ook eens hebben. Ja. Want er is gewoon een Keltisch kartel, gewoon een complot ja. van die lui. Ja. En die nemen alles over hier met hun bruine haren. Ja. En dat zijn gewoon echt. Nou, als je die. Het is maar goed dat wij geen Keltische kerk oprichten hoor. Want ja, dat, is, die... dat, dat, dat, dat, dat volgens sommigen, en ik wil niet zeggen dus luisteraars, alle Nederlanders die afstammen van Kelten, ik zeg het niet, maar volgens sommige mensen is dat tuig, Kelten. <lacht> dat is echt tuig. En zelfs zelf de Romeinen, waar ik toch bijna op spuug. Ja. Die schrijven gewoon, die Kelten, die, die, die onthoofden iedereen. En dan, gaan ze, dan hangen ze die hoofd aan hun paard. Ja. En dan gaan ze mee rondrijden. Ik heb begrepen, ik heb begrepen hof, dat het Marokkaans teug... Ik heb begrepen dat het Marokkaans teug, wat nu zo huis geen te houden... niets is vergeleken met die Kelten. Dat, dat, dat die Kelten, dat, dat is echt teug. Dat, dat is... Ik weet het niet, maar u bent de deskundige. Ik ben, ik ben de deskundige daarin. De, ze hebben gewoon echt <laughs> mensen gewoon geofferd. Daarvoor nog gemarteld en nadat ze ze geofferd hadden onthoofd en door midden gehakt. Meneer, zijn... maar, meneer de Blanke Germaan, moeten de nazaten van deze Kelten geen excuses maken? Die moeten onmiddellijke excuses maken. Waarom doen eindelijk... ze dat niet? Ja, dat is omdat ze natuurlijk gewoon in een soort Keltisch kartel, een soort complot oh ja. is het. Ja, ja, ja. Is uh, dat, Rutte een dat, Kelt of is uh, hij een uh, Pikt of een Batavir? Of, uh... Wie? Rutte. Onze is een Kelt, dat zie je. Oké, oké. En dan kan ik wel weer voorstellen dat die Kelten ook weer een beetje boos zijn op ons. Want daar hebben ze natuurlijk in de pan gehakt onder de naam van de Romeinen. Maar ja, dat waren de Batavieren die dat deden. Ja, maar dat nu, waren ook Germanen de Batavieren, toch? Precies, dus dat ze een beetje boos zijn op ons, dat, dat is dan wel weer... Maar dat begrijpen. zijn weer uw nieve, dus u bent niet aansprakelijk voor de daden van uw nieve. Die batafieren nee, nee, nee. zijn andere helemaal nee nee nee, nee, nee, nee, zeker niet. Ik heb daar niks mee te maken. Nee. Behalve als ze me willen als erfgenaam willen zetten of zoiets. Ja. Maar niet uh, nee. Nee. alleen maar de goede dingen. Niet slecht, niet. Oké, okay, Blanke Germaan, ik heb eerst op het begin slecht nieuws voor u. Volgende week bent u er niet. Want de uitzending komt uit Suriname... en we hebben wat problemen om die telefoonlijnen tot stand te brengen. Dus dan kunnen we niet goed mensen laten bellen en dat soort dingen. Dus ik ga u volgende week uh, zit ik met mijn Surinaamse Matties. En dan wil ik geen Blanke Germaan hebben. Nee, nee. Nou, het, het is jammer, want ik heb nog nooit naar Suriname gebeld. Ik keek er naar uit, maar helaas... Je belt nooit, wij bellen jou. Weer een leugen van de Germaan. <laughs> die Carwanen liggen ook permanent. Je, je belt, die twee bellen jou! Het, het was mooi weer, toch vandaag? <laughs> ja. Had je tot slot nog iets, want er zijn nog Frans en Bert hangen nog als bellers, want mevrouw de Jonge vroeg van hoeveel mensen bellen nog, ja, hangen nog twee bellers. Ja. En ik was, kreeg straks Wilbert met zijn dag dus, uh, ja, gewouwen. Ja. Ja. Ik heb nog één kort vraagje voor mevrouw De Jonge, vorige keer ook al gezegd, maar Almere, dat is dus gewoon drooggelegd land. Hoe zit het met de zwemles voor de kinderen die het niet? Dat zijn dan meer ja, bitter hard nodig. heel belangrijk. En ja, dat is belangrijk. bitter hard nodig. Maar gaat het komen? Het is er niet toch? Wat? Ze zijn schoolzwemmen bij Almere. Schoolzwemmen? Nee, dat is er niet. Maar ja, dus wel heel veel zwemlessen. Gesubsidieerd? Uh, alleen daar waar het echt nodig is. Ja, dus als ik een bijstandsuitkering heb, dan krijg ik gratis zwemles. Ja, dat kan. Dus alle mensen in Almere, als je uitkering hebt voor je kinderen, ga gratis zwemles aanvragen. Via het nou, jeugdsportfonds. Via het jeugdsportfonds. Oké, okay, Blanke Germaan, tot over twee weken. Dankjewel en hou het picte kartel in de gaten hè, en de kelten. Doe ik. En doe ik, doe ik wil teken. naam en toenam volgende keer... en ook dan een stamboom van de voorouders. Ga, ga, ik, doen. ga okay. ik doen. Ik ga ze echt als een raad houden. Oké, okay, dankjewel. Dag uh, Blanke Germaan. Ik moet uh. nog uh, twee... Uh, hi Frans, ik, voordat ik in de uitzending zet. Hans Visser zegt, mevrouw de Jange, dank voor uw twee antwoorden. Helaas wel het primair ons doorheen. Ja, Geen respect ja, voor ja, vragen ja, stellen ja, en ja. Gastjammer. Ik ja, heb nooit respect jammer. voor niemand. Ja. Uh, <laughs> <laughs> en uh, Paul Gerard, ik weet niet wie dat is, zit net te luisteren naar onze wethouder. Ik hoop dat ze herkozen wordt als ze dat wil kordaat. Ja. Hey, wat is de hashtag dan? Ja, dat vindt hij kennelijk voor mij staan. Ik uh, bevalt oh. me wel. Oh, en uh, uh, de, de bakker zegt ja. En zo so ja, wat moet ze met deze informatie? Ja, ik weet ook niet. Gewoon een beetje compliment. Frans, ben je er? Ja. Sorry dat je zo lang moest wachten. Zeg ja, het maar. het is wel uh, bijna een uur, maar goed. Ja, sorry Frans. Er hey, hey, zijn hey, veel bellers, oh. man. Ik ben een snelle denker en efficiënte communicator. Uh, ik ben benieuwd naar je plan om een rechtszaak aan te spannen tegen die orgaanroofwet. Ja. Tegen die orgaanroofwet, ja. Ja, ja, ja. Uh, uh, uh, ik, ik heb elk geval. Ik heb wel nieuwsgierig Ja, nou, dus wat ik wilde doen is. Even, even twee dingen, Frans. Uh, Ten eerste. Uh, ik heb de dag dat het is aangenomen... ...heb ik s'nachts naar dat register gegaan. Ik heb ingevuld, ik wil niet... ...en ze moeten me post sturen en dan ga ik het opsturen. Ik bedoel, dat wil ik niet. En ten tweede, ga ik, ik wacht even... ...want die wet is nu door de Eerste Kamer... ...maar het moet nog gepubliceerd worden. En als het gepubliceerd is, ga ik voor een verklaring voor recht vragen... ...dat deze wet in strijd is met het Europees Verdrag... ...voor de rechten van de mens... ...waar mijn fysieke integriteit gewaarborgd is. Oh, fijn om te horen. Ik was even bang dat je dit liet zitten. Nee, Frans, maar... ik ga het ook doen. Maar alleen kijk, ik ik ben niet zo. Um, ik ben ook iemand die aan de andere kant zegt. democratische besluiten moet je respecteren. Dat, dat, dat zo werkt in land. Maar ik ga het wel proberen. En ik ga het ook alleen maar proberen omdat uh, uh, ik het een belachelijke wet vind. En het is eigenlijk de orgaanroofwet. Maar. Uh, wat, jij, was, jij was ook tegen die wet, vrouw Kjedeong, of voor? Gelukkig hoefde ik niet te kiezen. Ik heb wel al een donorkodisiel, al ja, heel mijn, erg lang. Mijn dochter heeft donor is donor. Ik heb, ik heb totaal respect voor mensen... die hun organen kosteloos willen geven en het risico lopen... dat je op prachtige hart straks van een moordenaar of een kinderverkrachter komt. Want ook misdadigers hebben recht op die orgaantransplantatie. En je mag niet zelf kiezen. En ik wil mijn organen verkopen... Maar dat mag ook niet van de orgaanroofwet Pia De Extra. Want ik, ik, ik, ik wil een groot feestje geven als ik doodga. Ja. Nou, dat moeten mijn kinderen en mijn, mijn mijn kinderen en mijn vrouw betalen. Als dan mijn prachtig hart en mijn schone longen verkocht konden worden, dan kon dat feestje betaald worden. Maar dat mag ook niet van de uh, Pia Dijkstra nee. Extra politie. Nee. Nou, dat ben ik wel met haar eens. Waarom, waarom, waarom mag ik, als ik dood ben, mijn organen niet verkopen... maar iedereen de medische maffia verdient eraan... De, de, de, de medicijnenfabrikanten verdienen eraan... de ziekenhuizen verdienen eraan... iedereen verdient aan de organen van de overledenen... Ja. Behalve de overledenen zelf en zijn gezin. Ja. Nou, die verdient er wel aan. Want uh, die uh, heeft het geluk gehad, al die tijd, dat hij in een land mag uh, leven. waar hele goede gezondheidszorg is. Dus. Uh, uh, en daar hebben dan zijn kinderen en de kindskinderen, als het goed is, als we dat een beetje goed in stand houden. Uh, ook baat bij. En ik was voor dus, een werkgever. En die ik zegt... vind tegen. Kijk, met verkoop, dan ga je natuurlijk echt. Kom, maar dat wil jij ook niet. de ik Frank, wil ik, ja, ik, ik wilde ook een wet dat mensen die geen orgaandonor zijn vanaf 18... Ik, ik snap wel dat je doen. tegen die wet kan zijn. Dat kan ik heel goed begrijpen. Maar niet dat je geen verkoop van bent. Als je geen orgaandonor bent, mag je ook geen organen ontvangen. Dat vind ik reciprociteit. Nou, dan zou je zien hoeveel mensen ineens wel organen gaan aanleveren. Al die egoïsten die wel willen ontvangen, maar niet willen doneren. Nou ja, daar zou ik voor zijn als ik ervan overtuigd zou zijn dat iedereen even goed in staat is om die uh, afweging uh, te maken. En ik weet niet of dat zo is. Frans, wil dan... je nog wat zeggen? Ja. Uh, ga je nou weer twijfelen? Wie ik ben, nee, ik ben tegen die wet. Alleen, ik moet even kijken als ik het. Dat... Ik moet die wetstekst zoals hij is aangenomen eerst lezen. En dan moet ik kijken of ik nog steeds uh, de zaak kan maken... dat dit strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Natuurlijk, want, je moet dat als advocaat eventjes uitpluizen. Als oud-advocaat, ik ben uh, geroyeerd, hè? En nou, ik, nou ja, als jurist. Ja, als jurist. Maar, uh, dubbel jurist. minister in het Nederlands recht en minister in het... Ik je toch twijfelen, want jij nee, nee, nee. Zei, ja, het is een democratisch besluit... maar je hebt een jaar lang of langer... heb jij beweerd dat, dat je zo'n besluit helemaal niet mag nemen. Ik weet het. Maar, ja, maar dat er in de Eerste Kamer teringleiders zijn... die niet weten hoe democratie werkt, kan ik ook niet zo doen. Ja, Met getrapte er er doen. En via de getrapte verkiezingen. En het komt omdat voor de provinciale staten Nederlanders dus zo stom hebben gestemd dat ze massaal op de PVV zijn gaan stemmen die toch nooit iets uh, bijzonders ja, doet in dit land. Provinciale. Ja, de provinciale staten kiezen de Eerste <laughs> Kamer, vriend. Okay, we hey. moeten het maar mee doen en ik wens je veel succes. Dankjewel, je wel, Frans. Puzzle het ah. okay, oi. <laughs> uh, uh, Anneke en Bert, jullie moeten wachten, want Wilbert de. Oké, okay, Wilbert, volgende week het heeft het gewoon een technische reden. We hebben een verbinding... ...uit Suriname via het radiostation Amor FM in Rotterdam. En dan komt het daar heel versup, dus er zal een vertraging zijn. En omdat we die vertraging zo moeten we opvangen met muziekjes... ...en daardoor komt je kolom te vervallen. Janus gaan we wel doen, maar daar uh, gaan we Janus vanuit Suriname bellen... ...met de lijn en hem daar instarten. En ondertussen zit vrouwtje de jongen selfies te maken hier in de studio. Ik maak nooit ah, selfies. Oh, oh, je maakt een foto ik van jezelf op foto's. een ja. Nee, maar als, als Wilbert met zijn kolom doet gaan we meestal willen. Dus ik luister... Dat ze toch niet naar Wilbert oh, Maar de enige okay. reden waarom ik Wilbert de platform geef, is omdat ik het leuk vind dat hij zo'n domke shot is. Dus Wilbert, volgende week ben je er niet. Heb je vrij, Kan je weer seks gaan hebben? Dus uh, ben je zover dat je kan beginnen? Jawel. Oké, okay, dames en heren, hier is hij. De oprechte strijder voor de onderdrukte Chineziërs. Waar niemand in enkele en geïnteresseerd is, maar Wilbert Stuifbergen wel... omdat hij denkt dat de mensenrechten universeel zijn... en daarom best hij iedereen in naam van de goede strijd... dat we de Chinese regering aan moeten pakken. Hier is Wilbert Stuifbergen en ik ga plassen. Een nacht, dames. Hier dan ook. Het was een klein drama. Jongstleden Donderdag te zien op tv. Sven Kramer reed een scheve schaats, maar dat was niet het drama. Halbe Zelser dan? Nee. Het kleine drama was te zien bij Jinek. Elke gast op zichzelf gaf aanleiding om deze column aan te wijden. Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht... had grote problemen met een poging tot matchfixing... door de Nederlandse schaatscoach Jilbert Anema. Maar zij heeft geen oog voor de genocides in China. Toch het volgende Olympisch doel voor wintersporters in 2022. Ruben Telau werd in zijn triomftocht door de Nederlandse media bewierookt als reporter... die een realistisch beeld schetst hoe het nu echt in China aan toe gaat. Maar de twee woorden Falun en Gong komen in zijn reportages niet voor, volgens mij. Dus mag hij in China doorgaan met veilige onderwerpen... en scheren langs de afgrond. Letterlijk en figuurlijk. Op de website van door het hart van China... staat weer wel een vermelding van de orgaanoogst. Plus een goede link... Over dat onderwerp via de nieuwe website www.andtransplantabuse.org. Het vel realistisch slachten van bijvoorbeeld Oeigoeren... in de Chinese transplantatieklinieken, daar hoor je Ruben niet over. Dan heb je Won Jip, chinees nederlandse ondernemer. Hij zat ook aan tafel en hij schetst dat het vuurwerk bij het Chinees nieuwjaar bedoeld is om de monsters te verjagen. Gekleed in het rood. Dat vraagt om een associatie met Mao, die de huidige regering voorging. In het massaal om het leven brengen van tientallen miljoenen. Maar nee, ik richt vannacht mijn pijlen op Frans Timmermans. Die heeft zoveel met mensenrechten dat hij zijn zoon vernoemde naar Max van der Stoel. Van der Stoel, in de jaren zeventig minister van Buitenlandse Zaken... heeft voorgoed de harten gewonnen van de Grieken... en van de toenmalige Tsjechoslowaken. Omdat hij echt voor ze opkwam. Hier hoort u bij Jinek Frans Stimmermans... die als eurocommissaris de Poolse staat tot de orde riep. In Polen denken ze dat ze de justitie moeten hervormen... door die onder politieke controle te plaatsen. Als wij dat accepteren als uitgangspunt... Ja, dan leg je toch de bijl aan de wortel van de Europese maar wat Unie... Gebeurt Terwijl Timmermans Polen op de vinger stikt, omdat de rechter daar naar de regering toe moet luisteren, zit hij verder niet op te letten. China, dat een veel grotere invloed heeft op Europa, heeft het rechtssysteem volledig onderworpen aan het communistisch bewind. Chinese rechters zijn betrokken bij de distributie van Falun Gong voor de organen. En terwijl Frans de Polen in de hoek zet, nemen de Chinezen Europa over. Wij maken ons druk over de sleepwet, die per referendum wordt aangekaart, maar de Chinezen zitten mogelijk al aan ons telefoonsysteem, via de mobieltjes van Huawei en ZTE. De Verenigde Staten stelt daar al grenzen aan. Frans Timmermans mag dan zo dwepen met mensenrechten, hier een feit uit de tijd dat niet Halbe, maar Frans Timmermans buitenlandse zaken deed... Op 20 maart 2014 beantwoordde hij schriftelijke kamervragen van twee CDA's, van Pieter Omtzigt en van Mona Keizer, Over de orgaanroof op vrouw Gong, naast onder andere de Tibetanen. Zijn antwoord was ontwijkend en Lubberiaans wollig. Want het was niet onafhankelijk te verifiëren dat die orgaanroof wel gebeurde. Er werd verwezen in het antwoord naar de onderzoekers Matas en Gilgore, die toen de tijd reeds 33 bewijzen verzameld hadden. ...waaronder zeer belastende telefoongesprekken, opgenomen in 2006. Een van die gesprekken was dermate belastend materiaal... ...dat de Chinese regering een officiële video uitbracht... ...met de chirurg Lu Guoping. Deze video was een schot in de eigen voet door China. Want nu hadden we niet alleen de tape van het gesprek... ...maar ook de video van de dokter. Hij erkende op beeld dat hij degene was die op de tape stond... Maar Fransje Timmermans, die behoort tot het koor der valse zangers. Ja, mensenrechten zijn belangrijk, maar de handel met China, die gaat wel voor. Dus herhaalt hij de mantra die we al uit 2007 van Maxime Verhagen kennen. Die ook al stelde dat de bewijzen niet te checken waren. De video is toch echt door de Chinese regering zelf uitgebracht. Hoe officieel wil je het nog hebben? Timmermans zal China nooit aanpakken in de geest van Max van der Stoel. China is in de slechtste natietraditie bezig... hun lastige onderdanen industrieel te vernietigen. Als de VPRO, de omroep van Ruben Terlouw... als zij echt een realistisch beeld van China wil schetsen... dan zouden ze nu een van de vele documentaires uit moeten zenden... die over die orgaan gaan. En die zijn te vinden via de site waar de VPRO zelf al naar verwijst. www.andtransplantabuse.org En de titels... Die spreken voor zich. Human Harvest. Of Hard to Believe. Of Medical Genocide. En nu weer terug naar Prem. Tot over twee weken, Wilbert. Doe was zo. Oké, okay, doei. Uh, luisteraars, jullie luisteren naar het radioprogramma Zwarte Prietpraat van uh, Pound. De techniek is van Anne Bakema, een inheemse Nederlander. Damien van Glanewijgel en Sarginho San Giorgio Blanc. Doe de telefoon, mail, webcam. De gast is Vrouwke de Jonge van het CDA in Almere. Ze is lijsttrekker en wethouder. Ik ben premier de U kunt twitteren naar ZPP op een of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt mailen naar Zwarte at En u kunt niet meer bellen, want doen we de laatste twee bellen. Zich moet een paar twee. ...iets voorlezen, sceptische muts... ...daarom na 30 plus jaar donorschap van de week... 9 nee gekozen, wacht nu op post... ...helemaal eens met Prim voorwaard, hoort wat... ...Hans Visser heeft de goede. ...ik denk dat de met rum doordrengt... ...de maag van prim, niet, van prim niet geschikt is voor donatie... ...Hans, bruine rum, zorg dat je maag schoon brandt ...en uh, schoon... Blijft en dan moet je maar veel beter... dan al die andere troep die jullie in je lichaam zetten. Oké, okay, en dan had ik nog... Dan gaan we naar Bellers, want dan kan ik hopelijk... Anneke, sorry dat je zo lang moet wachten. Zeg het maar. Ja, ik wilde nog even uh, doorgaan... op die orgaandonatie. Want waar heel weinig aantal aan besteed wordt... dat is dat mensen... voordat ze die organen gaan... Uh, gaan uithalen... Uh, de mensen allerlei... pijnprikkels toedienen. Waaronder het... Uh, spuiten met ijswater in oren... wat een van de vreselijkste dingen is. En daar wordt heel weinig... heel enkele keer wordt het genoemd... dat dat, dat gedaan wordt. Dus ja, als je rustig dood wil gaan... want niemand kan navertellen... Uh, of er toch nog niet enige waarneming is... Uh, vind ik dat een zaak waar men ook wel een beetje aandacht aan mag schenken? Ach, Plus... Anneke, helemaal met u eens, maar de, de aandacht is al te laat. De wet is al door de Eerste Kamer, dus ja, we kunnen al die aandacht eraan besteden. Veranderen kunnen we dat niet, tenzij nee, we rechtszaken te gaan voeren. Nou ja, mensen die gaan beslissen kunnen daar misschien over nadenken. Dat is waar. Vind ik een goed punt. Dankjewel, Anneke. Oké. Okay. Hoi. En dan, Bert, je hebt de eer om de laatste beller te mogen zijn vannacht bij Zwarte Priet Praat. Ik vind het fantastisch. Dus zeg, zeg het maar. Ja, want ik wil ook even nog wijzen... dat wij niet moeten vergeten om een hele belangrijke groep in onze samenleving te steunen. Dat zijn de mensen die jongen zijn en meisje wilden worden, of die meisje zijn en jongeren willen worden. De transgenders, ja. Transgender. Ik vind dat zo dappere mensen, vind ik, dat die, die, zo, die zo tot op de bodem van hun, van hun meest intieme wensen durven te gaan. Uh, die moeten een, een hart onder de riem steken. Ik heb het zelf gedaan door een gedicht voor ze te schrijven. Dat zou af en toe eens kunnen opzeggen ter sterking... En uh, het hoeft geen media iets te horen... maar een beetje echte aandacht voor die mensen. Zo maar Bern, die mensen in. hebben heel veel aandacht. Ik weet nog jaren geleden was ja. ik op een school in Haarlem... en daar waren ja. twee kinderen van... die waren bij de Wereld Door geweest. Toen was ik tafelleer, die wilden niet transgender worden. Ja. Uh, uh, en, maar wat ik ook wel vind... en dat is, het is een heel dunne lijn... en vrouwtje en, mag inspringen als ze daar zin in heeft... ik vind dat we ook moeten oppassen... Dat we geen grappen meer moeten, mogen maken. Kijk, dat is wat René van der Geep had gedaan. Ja, met ja, die preuk. Ja. Ik vond dat wel grappig. En ik vind. Je moet over alles kunnen lachen en je moet alles kunnen ja. bespotten. Ik vind dat ja. je de Armeense genocide moet kunnen bespotten. Ik vind dat je de holocaust moet kunnen bespotten. Als je niet kan lachen om ja. iets... Dan ja. en, en, en alle mensen waar ik, die, me nabij, die me nabij staan, die ik mag provoceren, ik, plaag ik. ik. Plagen is een manier van laten zien dat je erbij... Dus ik vind ook dat we over transgenders grapjes moeten maken. Ja, ja, zodat ja. ze weten... Ik weet dat ik ooit met verstandelijke gehandicapten... Mensen met het... Hoe dat, syndroom, syndroom, syndroom van down. En toen zei ik tegen ze... maar toen moest je ze mensen met een beperking noemen. En, zo, en, en toen zei ik, ik noem jullie de gewoon versta Mongolen. verstandelijke uitdaging, ja. ja. En toen zei ik, maar vind je ja, het ja. erg als ik was zo kogrijs? Ik zeg, je het erg als jullie gewoon Mongolen noemen? Toen zei ze, Prim, goh, zeg het maar, want wij noemen elkaar ook Mongolen. En ja. jij hebt geen last van schaamte als je dat ja. zegt. Dus dat, dat politiek correcte. En dan, wie gaat altijd twitteren, Bert? Het zijn niet de Mongolen die twitteren. Het zijn niet die transgender, Het zijn mensen die vinden dat ze het ja. moeten opnemen voor die transgenders... terwijl die transgenders ze nooit gevraagd hebben. Maar voor meneer Bo had al die mensen die boos waren op René van der geef, meneer Bo vond, of mevrouw Bo vond het helemaal niet erg. Nee, nee, nee, dus die, nee, al die andere politiek correcte mensen... die denken dat hun mening belangrijk is... zodat ja. ze weer bij Jinek kunnen aanschuiven... om met de smoel op tv te komen... om te kunnen zeggen we hebben het belangrijkste melden. Ja, ja. Maar het was heel mooi, dat ik heb zelf al een jaar, of weet ik veel, uh, Parkinson. En toen was het de tijd dat de meeste kinderen in de buurt zo'n 15, 16 werden. Dan vroegen ze me altijd even op hun verjaardag te komen. Want dan gingen ze grappen over mij ja En dat vond ik zo mooi, hè. <lacht> <grijpteerde> maar Bert, hoe lang, hoe lang leef jij nu al met Parkinson? Uh, 17 jaar. 17 jaar, hoe oud ben je? Ik ben nu 67 67, oh maar, en, en gaat het ermee? Want je, je klinkt niet als iemand die, die je praat nog vrij uh, duidelijk. Ja, ja mijn, mijn stem is gelukkig heel goed, goed gebleven tot nu toe. Daar dus ben ik ontzettend blij mee, want je, er valt er nog wat te af en toe, hè. En dus even te bellen. En uh, ja, dus nee, ik, ik, ik, ik heb een goede tijd gehad met Parkinson. Het was, het was, was vrij lastig en moeilijk, maar okay. er zijn, zijn ook dingen gebeurd die ik anders nooit nooit beleefd, denk ik. Dus ja, uh, ja. Want uh, even één grap vertellen van die, van die buurjongen. Ik kwam op het avond op zijn verjaardag. En hij heeft de deur open. En hij heeft een soort plastic uh, pak in de handen. Waar zes uh, pakken suzerans in zitten. Houden hou eens even vast. <laughs> je, je hebt er wel door, hè? Goed, ja, goed, goed, wat een grappige buurjongen. E, dankjewel, Bert. Welke gemeente woon je? Ik woon in Enschede. Waar, waar ga je op stemmen? Ik ga op de Partij van de Arbeid als als goede oude uh, socialisten. Ja. Was Partij van de Arbeid bestuurder... toen die vuurwerkfabriek ontplofte? De, de, de, sorry, Was Partij van de Arbeid aan de macht... toen die vuurwerkfabriek ja, ja, ja, ontplofte? Ja, oh, dus, ook, dus, je hebt ze dat vergeven. Dat valt niet te verleven, denk ik. Oh, is, okay. Te leven met z'n allen. Ja, Oké, okay. dankjewel Bert. Tot de volgende keer. Oei. Ik weet dat Janus nog twee minuten nodig heeft, Damien. Janus heeft altijd extra tijd nodig, want dan heeft hij... Sindom, Sichroon, ja, ik kom altijd in de war. Oké, okay, je de jongen eindelijk, we hebben geen bellers... kan ik een normaal gesprek met je voeren. Um, de ik ben het helemaal met je eens. Wat, dat wat? Nou, dat we echt overgevoelig aan het worden zijn. Ja. Voor, uh, ik vind een van de leukste cabaretiers... vind ik Hans Teeuwen. Ja. En vooral zijn, zijn eerste shows. echt, echt ja. de, de, dat, zijn van, dat zijn van die voorstellingen... je weet wat er komt... en ik moet toch iedere keer weer keihard ja. lachen. Die timing is echt zo briljant. Hij zei, sorry, en, en ik vind het jammer dat we... Maar hij maakt je ook ongemakkelijk. Ja. Omdat het schuurt. Ja. En, uh, en, en dat moet het ook doen. En bij heel veel, bij heel veel grappen die nu niet meer kunnen... Uh uh, denk ik, nou ja, straks is hij de volgende. En uh, Theo Maas uh, en jij. Uh, maar, maar weet je wat de grap uh, is, Vrouwke? Ik blijf het doen, maar ik zit niet op Twitter. Ik lees dat allemaal niet. Mensen zitten op Facebook hele dingen over me te zeggen. Het interesseert. Kijk, de, als je me iets te zeggen hebt... Je kan iedere keer mijn uitzending bellen. Je kan me het op straat zeggen. Mensen spreken me aan. Weet je, dat vind ik heerlijk. En je hoeft het niet met me eens te zijn. Maar ik vind wel dat ik het recht heb om het te doen. En als het, kijk, ik betaal ook een prijs ervoor. Hè? Want toen ik schreeuwde bij de Wereldrijd door Sinterklaas zei: heeft het me meer dan twee tonnen opdrachten gekost. Ja. Die niet kon. daar loop ik die huilie huilie over te doen. Dat is met, het, het, het, het, het is nooit gezegd dat de vrijheid van meningsuiting geen prijs heeft. Nee. Het heeft een prijs. Bijvoorbeeld sociale uitsluiting. Ja, maar het uh, heeft ook een grens natuurlijk. Ja, maar als de... ik kijk naar Paul Verhoeven, op een gegeven moment naast Petters... Vond hij dat hij in Nederland helemaal werd verketterd. En is toegevlucht. heeft flesje blot gemaakt En daarna het prachtig meesterwerk. Uh, uh, Robocop en al die andere films. Dus ik vind ook niet erg dat, dat de massa mee bestookt. En dat is de prijs. die we Dus ik vind dat René en, en Wilfred uh, en, en, en Johan die moeten zeker, Want zij nemen iedereen de maat. Dus als zij de maat worden genomen. Alleen die zender directie had. Die moeten zeggen je moet je excuses aanbieden. Nee, maar ik denk dat het, het, het meeste waar is... en dat moeten we wel blijven zien... Dat, dat de protesten zelden komen van de mensen... Ja. Uh, die zich zogenaamd gekwetst zouden ja. moeten voelen. Ja. Uh, want die zijn a, wel meer gewend... en b, uh, ja, ik denk dat die... Nou ja, goed, dan wordt het pas serieus. Ja. Als mensen waar het om gaat echt massaal zeggen... ja, maar dit vinden wij echt heel erg vervelend... dan ga ik het ook vanzelf minder leuk vinden. Want dan denk ik, ja, dan, zit, dan wordt het pesten. Ja, en dan... En, het is en geen dan... grappen meer maken, dus pesten. Nou, en de... pest is gemeen. Er is een er, er, er er, verschil tussen grappen en beledigen. Er is een grens, maar dat twittert uh, Riffie. Maar, de, de, de, de, maar, kijk, Janus is een dichter. Die, die, die, die komt zo en die gaat dan. Die heeft, die, die, die, hij is een lieve man, dus is de aard... Zit niet beledigen. Dus wat doet hij? Hij doet altijd met de kwinkslag... en met de grap, maar het, het maakt je net zo ongemakkelijk... want hij kaart wel iets aan. Ja. Dus in die stijl, Maar als ik kijk naar de stijl van Gerard van het Rieven... of Gerard, moet ik zeggen, van Gerard Rieven... of Jan Wolkers, die hadden hetzelfde. Ja. En dat is... Veel van onze grootste Nederlandse schrijvers. Ja, maar dat was denk ik een andere tijd, en ik denk volgens mij is de preutsheid ook een beetje anders geworden, Want seks mag tegenwoordig alles, drugs mag ook alles. Ja, we tonen als schaamlippen die we becundiciëren en bleeken, weet ik veel wat. Alles mag. Terwijl ik daarvan wel eens denk, nou, ik ook. Of dit nou allemaal. Ik las op Twitter gewoon een meisje die zegt zo lekker seks of het populaire wordt voor seks hebben... en uh, uh, even tussen de middaglunch kijken wie ik vanavond kan pakken. Dat Twitter dat meisje gewoon. Ja. Dan denk ja. ik, ja, oké, okay, ja. je kan het doen... maar ik heb daar nog eens schaamte voor bij. We hebben een fantastische dichterianus bij er. Een hele goede nacht ja. Hilversum en een hele goede nacht Almere. Uh, volgende week bellen we je dus uit Suriname. Dan ben jij de enige die in de uitzending komt. Want dan, uh, ik, ik, vind, ik, ik vond na jouw gedicht van vorige week... dat je dan wel telefonisch uit Suriname mag komen. Ik, uh, ik vind het een uh, gulden middenweg, maat. Ja, maar <lacht> ik, ik vond je gedicht vorige week fantastisch. Oh. Ik vond hem echt heel goed. Ik was bijna geneigd. Ik heb met de baas Van Pond gesproken. Ik heb ja. hem gezegd, mag alsjeblieft maar dichter mee naar Suriname... Zeg, hij zegt als jij die tickets betaalt. <laughs> en ik moet alleen mijn ticket een deel zelf betalen. Dus. Maar goed, dames en heren. Hier... Hey, uh, we gaan, we gaan het uh, zien. en uh, Ik ben benieuwd wat je gaat maken in Zuna. Ja, ik ook. Uh, dames en heren, ja. hier is onze huisdichter. Zonder wie dit programma niet kan zijn. Wiens, wiens gedicht de duiding moet geven. Hier is Janus. Hilvers omheen. Hier even een parafrase van de gast vanavond. Een politicus moet dus zijn standpunten goed kunnen communiceren. Van een dichter wordt dat ook verlangd. Dus hier mijn standpunt qua Almere. Ten eerste is er net als in gemeenten als woorden en reenen... een probleem met de naamgeving. Want hoe heten diegenen? Eén reen en twee reenen? Eén woord en twee woorden? Nou, er klinkt er geen één en twee woorden, dat zijn eenden. Dus hoe noemen Rotterdammer dan een man uit Almere? Is dat dan misschien een Almeerman en is zijn vrouw dan een Almeerse? Of zijn het toch soms Almerijnen dan? Of heet dat volk de Almerezen? Dat is dus mooi geen beste naam, dat dat vast duidelijk mogen wezen. Mijn tweede opinie, dan wel ongegronde mening... die betreft de aanblik van Almere... Want het oog toch wat mistroostig. Het is tussen Wienekstranendal... als je daar plotseling op onverhoogd moet parkeren. In Almere haven of centrum. Ach, centrum, wat heet. Er zijn winkels en wat mensen. jongen, het is me wat. Nee hoor, Almere, daar kan ik eigenlijk best buiten. Het is een poor man's Vast vol goede bedoelingen. Vast ook vol goede wil. Maar het is metaforisch wel heel zichtbaar... in een groot leegstaand kasteel. Een leeg paleis langs de A6. Echt waar, u mag het controleren. Ik gun uw hele stad eigenlijk een Rotterdam. En eigenlijk nog heel veel meer succes met Almere. Nou, Janus, Janus, Janus. Tot volgende week, man. Wat een goeie. Dankjewel. Ik weet niet of dit ons lijflied gaat worden, eerlijk gezegd. Maar, maar, hoe, noem je, hoe noem je inwoners van Almere? Almeerders. Almeerders. En Almeerders. Een minder... Al dat een... Almeerders, dat is toch weinig poëtisch? Dat is waar. En een mannelijke inwoner van Almeerder? daar ben ik wel mee eens. Een mannelijke inwoner? Almeerder. En een vrouwelijke inwoner? Almeerse. Almeerse. Okay. Ja, Almere's is oké. Okay. Almere's is oké. Ja, Almere's klinkt alweer. Dus de vrouwen almeerder. uit Almere zijn oké okay, en de mannen zijn losers. Maar u hebt vast ook wel gehoord van um, Renate Dorrenstein, die uh, haar ja, Writers-blok heeft overwonnen door en in Almere. Omdat zij net als u vrij negatief was over uh, die stad, tot ze er echt ging wonen. En toen haar mening radicaal heeft herzien. En niet alleen de ziel in de stad, maar ook in zichzelf heeft gevonden. Maar, vrouwtje, mag ik een kleine tip geven? Daarom denk ik ook dat de ziel in de stad uh, zit in de mensen die er wonen en niet in de geschiedenis. Okay. Dat, dat ben ik ja, met Ja, Janus, het doei, tot volgende week. Ik wil weet, je weet, wat zeggen, vrouwtje. Uh, mijn kleine tip. Ik woon kleine in de tip. Belmer. Ja. Ja. En toen begonnen ze. Wat moet Amsterdam zo uit ons niet, Maar ik kwam bij uh, BNN, News Radio als columnist en als het prim, de advocaat uit de Belmer. En ik zei steeds tegen die mensen dat de Belmer een slechte naam heeft, so what. Dus je moet die verdedigen. Dus mensen zoals Janus en ik, die zeggen: ik wil niet doodgevonden de Almere, moet je zeggen: toppie, blijf in Rotterdam. Ja, ja, tussen ja. je voetbalhooligans en al dat soort dingen. En kijk, het is wel belachelijk, maar volgens mij speelt Almere City op kunstgras. Uh, ja, maar daar is iets mee. D ja, dan saties, moet je mijn man even vragen. Ja, want die is een kunstgras. van de, degenen met de langste seizoenkaart ja, seizoenkaarthouder. Zij, uh, Zij gaan over, Zij gaan toch? Naar, naar oh, ze gaan over ja. naar normaal gras. Okay, ja, je. je kan ja, namelijk ja. niet een, een, een, een, een dinger zijn, een belangrijke uh, voetbalploeg als je op kunstgras speelt. Kijk, de keuken ja, is ja, echt gras. Ja, maar Almere City, dat is wel echt een mooi voorbeeld. Want dat is een uh, voetbalclub die helemaal niet gesubsidieerd wordt. Hè. Er zit geen overheidsgeld in. Die moet alles zelf doen. Ja. Die moeten zelf hun sponsoren ja. regelen. Zelf maar je spelen. weet waar ze vandaag op... kwamen? Het waren zwarte ja, schapen uit maar Amsterdam. Ja, ja, maar en van Richard uh, Smeet. Ja, en die dus daar moesten dat... we eerst van af. Ja. Amsterdamse. Toen moesten nee, maar we Almere worden. Amsterdammers die een voetbalclub in Almere... hebben ge, uh, verhuisd en, met subsidie. En nu hebben ze een hele nieuwe uh, manier gevonden. En zij, zij gaan gewoon... gewoon uh, Eredivisie spelen. Dus dan nog die samenwerking met Ajax? Ja, met Ajax, dat is heel slim. Ja, dus hebben we hebben nog steeds de samenwerking met Ajax. Ze kunnen niet jullie, ja, maar almere nu vanuit in, kracht. De, een belangrijke vraag, want het is... De, die uitbreiding van e -burg. Ik Adrie Duiversteen vertelde dat er ooit plannen waren... om een weg te maken van ja. Almere naar e ja. Dat was weer afgeschoten door de provincie. Nu komt dat nieuwe Eland er. Gaan jullie nog die brugverbinding maken, almere e -burg? Die hebben we gekoppeld. Die is voorwaardelijk voor de bouw van een aantal nieuwe wijken. Dus we hebben gezegd, als, uh, als de wijken in Pampus uh, ja. er gaan komen... Uh, dan moeten de verbindingen met Amsterdam echt veel beter zijn. En of dat nou openbaar vervoer wordt of, uh, die boot. Uh, of, of wat anders, maar dan moet het vervoersprobleem echt beter worden aangepakt. Ja, maar dat vervoersprobleem, ondanks al die nieuwe wegen die er zijn, blijft het vervoersprobleem een vervoersprobleem, hè? Ja, maar ik denk ook dat het wel nodig is dat uh, bijvoorbeeld Amsterdam ook wat... Uh, ruimhartiger wordt in het afstaan van bedrijvigheid aan uh, buurgemeenten. Amsterdam is een gierige, rupsje nooit genoeg, asociale, tering klootzak. Die denken niet aan Almere, die denken die dat niet aan Ik vind niet zo'n bestuurlijke terugschap. taal. Nee, maar ik kan u zeggen hoe Amsterdammers ja. denken. Ze denken, ze denken dat nee. zij de beste zijn, alles beter weten. Ja. Je moet maar de kost geven. Amsterdammers zijn arrogant. En weet je waarom? De geboren en getogen Amsterdammers zijn niet zulke arrogante dingen. Het zijn al die importmensen die van elders komen naar Amsterdam. Die willen bewijzen hoe geweldig ze zijn. En, dan, kijk, en, en die worden dan dit soort nare Amsterdammers. Die Amsterdam eerst, eigen, eigen Amsterdammers eerst. Ja, maar ja, kijk, je krijgt zo, je pakt zo ver, zo, een stad pakt zoveel ruimte die krijgt. Dus als, als uh, Almere, maar ook andere gemeenten rondom Amsterdam... ja, die moeten misschien zich ook gewoon wat zelfbewuster opstellen. Ja, en jullie, en wat moeten, minder, jullie moeten wat meer bedrijven trekken. Want ze hebben ze hebben te tekort voor bedrijven. Jullie moeten wat grote internationale bedrijven. Maar ja, die zeggen dan, maar mensen zitten in de file. Of dan moet je ze met de helikopter laten vliegen. Ja, kijk, het is, het is natuurlijk wel... Uh, we moeten ook de hand niet bijten die ons voedt. Want het is natuurlijk uh, een deel van de aantrekkelijkheid van Almere... is het feit... Dat dat we zo dicht bij Amsterdam... Je bent er gewoon, zeer. Ja, ja, maar daar is veel te weinig van in ja, Nederland. dat is wel waar. Uh, hebben we een verbinding met de NCRV? Wie, wie presenteert vannacht? Gelder Prem. Hallo, wie presenteert? Willem de Gelder. Oh, Willem. Ik, heb, ik hoor niets op mijn boxen hier. Er zit wel in de uitzending, uh, oh, okay. uh, Anne. We kijken even voor Willem de Gelder, want ik wil, uh, ik wil je kunnen horen... Uh, ja, dat snap ik. Ja, nu hoor ik je. Wie is ah, er? mooi zo. zijn in de uitzending. Vivian Wasink uh, heb ik te gast. Zij is taalkundige. Ze weet alles van taal. Ze heeft een boek geschreven over ja. uh, uh, uh, modetaal. Dus uh, ja. de taal die in de mode wordt gebruikt. Ja. Wat is jouw kledingstijl, uh, prem? Mijn kledingstijl of mijn cleaningstijl? Kleding maar ik weet ik veel, uh, mijn tijd ver vooruit. Dus ik, ik, ik, ik, ik, ik heb mode die zeven jaar later mode wordt. Ah precies. Maar dat betekent dat ik mode heb die zeven jaar geleden mode was en als je mode lang genoeg blijft houden is de mode van zeven jaar geleden over zeven jaar weer mode. Dus daarom loop ik altijd ver vooruit. Ah goed zo. Nou we gaan het er zo meteen over hebben over de taal en de mode. De taal en de mode, oh, dat is like, erg leuk. Alleen, weet je wat, ik, ik, ik vind soms... maar ik, ik weet niet of je het erg vindt... maar soms hebben jullie van die heel leuke onderwerpen... en dan moet ik gaan slaan. En dan baal ik. Uh, heb jij een podcast die ik terug kan luisteren of zo? Ja, op de site van Radio 1 kun je het gewoon allemaal terugluisteren. Nee, maar niet de podcast. Dat je, kijk, ik wil dat niemand mee kan terugluisteren. Dus je moet echt je best doen. Maar bij jou heb je soms echt van die leuke gesprekken. En dan, dan, dan, dan denk ik, ja. Dus, uh, uh, maar goed, uh, je hebt geen podcast. Nou ja, goed idee. Ik, uh, ik zal eens eventjes kijken of we dat kunnen regelen. Ja, dan ga ik voor, voor jou naar de podcast luisteren. Dank je wel. Dank je wel. Hey, veel plezier straks zo, Willem. Uh, uh, mevrouw Froukje de Jonge, CDA-wethouder van Almere. Tot mijn Ik vind u een geweldige politica... en dat voor iemand van het CDA. Ik vind u een ontzettend sociaal hart hebben. Ik, ik, ik, ik, ik ga bijna voor u duimen dat u op een paar zetels erbij bent. Wat nou, hebt u mij dat, mee gedaan? Dat. Uh, nou, uh, misschien uh, hebt u wat gedaan. En uh, ben je over je vooroordelen uh, heen gestapt. Ik, ik ben begonnen met Lubbers te eren. Dus ik heb dat kein, is waar, ja. Ik was een ja. fan van uh, Heerma in Amsterdam. Ja. Uh, de geweldige fan. Ja. Helemaal door zijn eigen partij een mes in de rug gestoken in Den Haag. Ik heb een boekje. Pieter Heerma, zijn zoon, zoon is ook nu, niet ja. verkeerd. Dus ja. Uh, ja. Ook ik een heb een boekje politicus. in 2009 uitgeven. Dat geef ik aan mijn gasten. Nou, wie je ook hier voor jou. Dank je. En ik verkoop het namelijk voor 2 euro. <lacht> ik, ik, ja, ja, voor jou heb ik hem ook nog gebracht, Damiando. Nou, ik zal hem maar instarten, Mousavi Roujaro. Uh, uh, nou. Uh, nou, ik vond het ontzettend fijn, dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Uh, de, het vliegt om. <lacht> ja, het vliegt twee uur zijn ja. voorbij. Dit programma wordt gemaakt door techniek Anne Bakema. Telefoon, webcam, social media en assistenten van Prem en Anne. Damiando van Glanewijgel en San Giorgio Blonk. Hoofdredacteur, ja. eindrecteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, manager van alles, presentator. Prim Suram Shawra Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pond en gefinancierd door de in Nederland... verblijvende belastingbetalers die de belachelijk... hoge uitkering van de top van de NPO financieren... die alle medewerkers van de publieke omroep... van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen... en nodeloze faciliteiten subsidiëren. Dankjewel belastingbetalers en dure koffieapparaten. Volgende week komen wij we live uit Suriname... met heel veel leuke gasten... naar de website van Poot voor hele leuke filmpjes. Lieve de vrijheid van denken, lieve de vrijheid van meningsuiting... lieve Pond, Leven de Europese Unie, lieve lokale politici... lieve Franke de Jong... Lieve het CDA, dat ik dat zeg. Lieve Almere, lieve Nederland. <tieden> Namaste dag. <tied>